Middernacht, dinsdag 30 april, René van Brakel met het NOS-journaal. John Eubank, de componist van het Koningslied... is morgenavond aanwezig bij het feest in Ahoy in Rotterdam. Tijdens dat feest wordt zijn lied gezongen... door bekende artiesten en duizenden mensen. Op het Koningslied was veel kritiek. Eubank trok het lied terug na bedreigingen op zijn Facebookpagina. Maar het organiserend comité hield er toch aan vast. Eubank zegt dat hij naar Ahoy komt uit loyaliteit met de artiesten. Hij zal ze begeleiden op de piano. Het Maison in Ahoy is nog niet uitverkocht. Het gala-diner van koningin Beatrix in het Rijksmuseum is voorbij. In de eregalerij van het museum, waar onder andere de nachtwacht hangt... zaten veel gasten van buitenlandse vorstenhuizen aan tafel. Onder hen de Zweedse kroonprinses Victoria en de Britse kroonprins Charles. De Japanse kroonprinses haakte vanwege haar gezondheid af. Ze is voor het eerst in elf jaar op een buitenlandse reis. Ook leden van de koninklijke familie en premier Rutte waren bij diner. Koningin Beatrix en prins Willem-Alexander... slapen vannacht in het Paleis op de Dam in Amsterdam... waar morgen om tien uur de applicatie wordt getekend. In Mali is een Franse militair om het leven gekomen. Hij kwam volgens Franse media om door een bermbom. maar over de doodsoorzaak zijn geen officiële mededelingen gedaan. Het is de zesde Franse militair die sterft in de strijd in het Afrikaanse land... Frankrijk greep in januari in om een einde te maken aan de opmachts van opstandelingen die geleerd zijn aan Al-Qaeda. Frankrijk draagt de taken vanaf juli over aan een VN-vredesmacht die de stabiliteit in Mali moet bewaken en uiteindelijk uit 12.600 manschappen zal bestaan. Het weer vannacht blijft het droog met aan de grond kans op lichte vorst. Overdag blijft het overal droog en schijnt de zon, vooral in het noordwesten en op de wadden, in het zuiden nog bewolking. En het wordt morgen 10 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonwisseling. Live vanuit Amsterdam. Ernst de Bruin en Klaas Druksteen. Goedenacht. het is 30 april, de dag dat koning Willem-Alexander wordt ingehuldigd. En dit is het vijfde uur van 27-uur radio. Live vanaf de dam in Amsterdam. En Klaas en ik zijn net even naar buiten geweest. We hebben hier rondgelopen, een heel gemoedelijke sfeer. En wat kom je dan tegen, Klaas? Ja, op de plek waar Anne de Jong net stond en vertelde over... die mensen die bij dat hek staan, en wij ook even staan praten... met, als ik het goed zeg, Peter en Nicole uit Tilburg... die daar vanmiddag om drie uur zijn gaan zitten... en die de allermooiste plek hebben midden voor het paleis. Ah ja, Vlakbij dat, bij dat hek. Ja, we, we hebben trommelaars gezien. Ik heb eerder vanavond nog een Russische filmploeg gezien met zo'n man die een rondje probeerde te draaien en dan steeds bij de kerk uitkwam... als hij het over de kerk had en bij het paleis was hij over... maar het ging steeds mis. Dus het was heel grappig om te zien. Zon allemaal mensen omheen. Ja, die zijn die trommelaars die de sfeer erin brengen. En uh, nou ja, we hebben nog veel meer ijsjes, hebben ze ook te koop daar. Het was, het was een leuke sfeer. Het is niet, niet enorm druk, maar wel gezellig. Gezellig zeker. En dat gaan we vannacht ook allemaal volgen... want we zijn de hele nacht bij u. En deze allerlaatste Koninginennacht houden we u op de hoogte... van het allerlaatste nieuws vanuit het land en natuurlijk vanuit Amsterdam. Maar we schakelen ook met Nederland. Nederlanders in het buitenland, waar de troonswisseling ook gevierd wordt. En we hebben natuurlijk verslaggevers in Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Ja, en uh, u kunt ook bellen met uw leukste herinnering aan Beatrix. Koningin Beatrix dus. Of tips voor de nieuwe koning, Willem-Alexander. Het telefoonnummer is 081121. Dat is het gebruikelijke nummer in de nacht uh, op Radio 1. 0800 En nu eerst gaan wij naar Utrecht. En volgens mij is daar Misha Blok... Daan, Daan is daar. Ja, ik sta niet uh, in Utrecht, maar in, het, uh, in het Den Haag, de, de hoofdstad van Nederland. En het uh, begint hier echt behoorlijk vol te lopen. Er uh, wordt al gemeld van zo'n 150 à 200.000 mensen... die op dit moment uh, overal in de stad aan het feesten zijn. De bent uh, Kensington is uh, net begonnen op het Spuikplein. En ja, het is, uh, het is afgeladen vol en uh, alleen maar oranje om me heen. Het is echt uh, gek huis, maar uh, vooral ontzettend gezellig. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Het is nog heel erg gezellig. Hoeveel mensen zijn er in Den Haag? Heb je enig idee? Uh, ja, er wordt gesproken van rond 150 à 200.000 man... die hier uh, ja, door het centrum rondlopen in uh, ja, verschillende pleinen, als het ware. Ja, en, en de sfeer is overal goed daar? Ja, de sfeer is goed. Er uh, zijn nog geen, uh, geen problemen gemeld. En de uh, ja, politie heeft het rustig en ook de EHBO is... Uh, ja, die hebben een uh, rustige avond. Nou, dat klinkt hartstikke goed. En heb je al wat muziek kunnen zien en, en horen daar? Want er wordt veel uh, opgetreden, hè? Ja, ik... Ik heb een aantal kleine, jonge, nieuwe bandjes gezien. Erg leuk, de Haagse scholieren van de, rond de 16, 17 jaar... die hier ja, als het ware van een schoolproject op een, op een groot podium midden op een plein konden spelen. En nu sta ik bij, ja, bij de, de bekende band Kensington. De Nederlandse, ja, de Nederlandse topband die, die op dit moment op het Spuiplein aan het spelen zijn. En dat is toch echt wel de headliner van vanavond. Klinkt goed. Nou, heel veel plezier nog daar in Den Haag. Ja, dankjewel. En uh, uh, wij horen jou nog uh, regelmatig terug de komende uren. Dankjewel. Ja, we, we gaan eerst even bedacht. kijken hier uh, in uh, Amsterdam. Annette Schut, die staat namelijk op de dam... met een mevrouw die niet zo heel erg blij is met alle drukte. Daar staat ze dan. Waar kijk je dan? Komt u hier toevallig langs of echt al om te kijken? Ik kom zeer toevallig langs. Morgen om tien uur? Zeker niet. Niet hier op de dam? Nee, zeker niet. Maar wel Ver weg zo van laat. Zonder Wel zo laat s'avonds. Ja, even een langsloopje. Maar u bent een Nederlander en uw Koningshuis gaat. Nee. Ja, nu moet u uw stadhuis op opeisen. Dit is je kant. Ja, ja, inderdaad. Nee, ik sta hier meer van. Dat is ons stadhuis en die willen we graag terug. Dus. Ik ben van de andere kant. U zou het liefst het koningshuis afgeschaft zien? Nou, min of meer. Eerder dan dat ik het aanmoedig. En wat gaat u morgen dan doen? Verkopen. Toch maar het beste ervan maken. Zeker. En u? Ik doe mee met verkopen. Een feestje vieren vinden we wel leuk. En de gelegenheid maakt niet zo uit. Dus of het nou koningin, koninginnedag, koningsdag of de dag van de republiek is. Dat maakt er niet uit. Maar u zou het liefst ook dit laatste vieren? Nee hoor, het maakt me echt helemaal niks uit. Nee, het maakt me ook niet uit. Het is niet dat ik anti ben... maar als ik moest kiezen, dan ben ik eerder geneigd om te zeggen... geef ons stadhuis terug, dan dat ik het sprookje aanmoedig. Wat vindt u er dan het ergste aan? Dat, dat u gewoon door het jaar heen, dat dit niet hier op de Dam... Absoluut, nee. Dat gewoon de hele Dam een afgestorven kutplein is geworden... sinds daar een paleis is gekomen waar nooit iets gebeurt. Een afgestorven kutplein... Ja, nee, maar het is echt zo. Je kan het echt, iedereen kan het bevestigen. Het is echt zo. Er is niks aan meer. Vroeger was het hier levendig. kwamen hier gewoon dagelijks mensen om hun paspoortje te verlengen en dat soort dingen. Laat hun lekker in de stopera gaan zitten. Nou ja, dat. <lacht> Net Schut, vanaf de Dam waar wij dus ook zitten met deze live uitzending. En hier zit ook Niek van der Sprong. Hij is al 23 jaar organisator van het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Een uh, ja, vrij toegankelijk festival, ook wel eigenlijk wereldberoemd in Nederland... want is heel groot geworden in die uh, 23 jaar. Uh, ja, Want als u hier nou rondloopt, he, u kent dit soort festiviteiten. U weet wat er allemaal bij komt kijken. U bent hier naartoe gelopen naar die dam. Wat viel u op als u nou door de ogen kijkt van iemand die dit weliswaar in Zwolle ook altijd organiseert? Nou, ik ben dan toch wel een beetje blij dat ik geen Koningendag hoef te organiseren. Want uh, ik vind dat toch een een feest... wat uh, meestal ontaard in uh, overmatig drang gebruikt. En iedereen gooit alles op straat. En dan zag ik nu al een beetje de voortekenen. Ja, wat dat zag u dan? Nou, een beetje... Uh... Ja, weinig, weinig feest. Iedereen loopt wel een beetje rond. Maar er is eigenlijk geen programma. En dat vond ik toch wel heel, heel apart om te zien. Eigenlijk. Ja, want wat u zegt er is geen programma. Je ziet nog geen optredens. Mensen nee. lopen een beetje doelloos. Ze uh, lopen een beetje uiteraard. heen en weer met een blikje bier. En, uh, en ja, af en toe begint er iemand wat te zingen. En, uh, maar het is een beetje doelloos. Maar misschien, ik heb maar een klein stukje gezien. Dus uh, ik moet niet teveel uh, zeggen natuurlijk. nee, maar, maar goed, u kijkt daar natuurlijk ook naar. Uh, uh, door de ogen van iemand die dit soort bijeenkomsten organiseert... Waar Hele veel mensen op afkomen. Ziet u wat dat betreft al iets gebeuren hier in Amsterdam? Nou, ik zie heel veel uh, ME-busjes klaarstaan. Dat is natuurlijk sowieso al een aparte belevenis uh, voor uh, iemand uit Zwolle. Uh, dus dan denk je van, uh, het zal nodig zijn uh, dat het allemaal paraat moet staan uh, om straks uh, de uitwassen uh, tegen te gaan. Dat, ja. dat stuit me een beetje tegen de post. Ja, want dat is niet iets wat u in Zwolle nodig had... bij al die uh, feesten die u daar georganiseerd heeft. Uh, ME-busjes, politie, al dat soort zaken. Nou, we hebben ook wel voor vuren gestaan. Uh, maar dan kwam het vooral omdat het veel te vol werd... en dat uh, mensen in het gedrang kwamen. En, uh, maar niet echt door, door vechtpartijen of door oneenigheid. Maar eigenlijk omdat het uh, te massaal werd. En dat, dat is wel lastig. Hoe horen jullie die drommelers uh, nu buiten? Ja, die waar, drommelers. Waar, waar is dat? Ja, ik, ik, ik zit even kijken. kijken. Wacht kijken. Is er toch een programma? Ja, Klaas gaat even <laughs> kijken. Is er toch een programma ja. inderdaad? Ja. Want u zegt dat eigenlijk zegt u dat is ook belangrijk dat er een programma is als er zoveel mensen op de been zijn. Ja, geen programma dan, dan, dan, dan slaat de verveling toe en dan, dat leidt tot niks. Dus ja. u hebt echt een goed programma nodig. Wil je een, veel mensen op de been kunnen krijgen? En wil je ze ook. Ja, door de dag heen goed, goed uh, te vermaken, zeg maar. Maar Klaas is weer gaan zitten. Wat zag je? Ja, hier, hier vlak onder het raam, we zitten op twee hoog hier, uh, is, een, is een bandje bezig. Een Braziliaans of Surinaams bandje, ik weet het niet. Maar dat is zo'n zo percussieband. Ja, Dat konden we wel horen, natuurlijk. Maar die, die staan er in een rondje. Er staat toch een behoorlijk grote groep mensen omheen. Dus het is wel gezellig hier, toch? Want u zegt wel doelloos, maar we leven natuurlijk met z'n allen naar één groot doel toe hier vandaag. Ja, nee, dat, uh, ik heb ook een beetje déjevue, want in 1980 was ik hier ook. Uh, dus uh, het is eigenlijk een beetje back to, uh, to Amsterdam, zeg maar. maar ja, want, uh, wat, wat kunt u zich daar nog van herinneren dan, 1980? Dat ik hard moest rennen. Want? Uh, nou, uh, wij waren de, uh, voor de Krakersbeweging uh, bezig. Nou, nee, we waren, er, waren, er waren natuurlijk protesten tegen de, de koning. En op dat moment was er toch wel heel veel uh, protest tegen de woningnood. Dus uh, dat was toch wel de moeite waard om daarheen te gaan. Maar u was een van die demonstranten toen? Ik was een demonstrant, ja. En, en met wat voor een doel ging u toen naar Amsterdam? Ik bedoel, wat, wat was er toen afgesproken voor u de trein uitstapte? Nou, er was niet echt wat afgesproken. Er was meer, uh, toen was er nog geen mobiele telefoons en uh, internet. Dus je, je met ging hoeveel erheen. was u Zwolle? <laughs> uh, ik denk een mannetje of tien... Ja. Maar goed, een mannetje, mannetje op tien. Maar wel met het doel, we gaan de boel een beetje... Uh... Nee, we hadden geen doel om de boel te gaan, redden, uh, gaan rellen. Maar we wilden gewoon protesteren. En dat is gelukt? Nee, het liep uit de hand. Dat is wel gebleken. En, en u deed zelf ook mee aan het uit de hand laten lopen, of niet? Nee, dat deed ik niet aan mee. Ja. Want hoe zou je dat nou... Als organisator, hè? want nu, tegenwoordig doet u organisatie van het, van het bevrijdingsfestival in, in, in Zwolle. Als organisator, en je hebt al die rellen, wat, hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou, gelukkig hebben wij in het bevrijdingsfestival over IJssel geen rellen. Dus, um, maar er is een heel uh, protocol wat daaraan vooraf gaat. Uh, met uh, overleg met de politie, brandweer en hulpdiensten. Dus uh, van tevoren worden eigenlijk al die risico's uh, ingeschat. En uh, een uitgebreid calamiteitenplan opgesteld. En dat zal hier in Amsterdam ook al gebeuren, zeker voor morgen. Ja, want hoe, hoe moet je dat inschatten dan ik, als organisator? Ik bedoel, er komen zoveel mensen naar Amsterdam morgen. Niemand weet eigenlijk precies hoeveel er zijn. Maar waar begin je dan? Ja, dat, dat is denk ik ook gelijk het moeilijkste punt. Van, je moet eigenlijk weten hoeveel mensen er komen. Omdat, uh, dan kan je eigenlijk een goed plan opstellen. Om, omdat je dan ook kan weten hoeveel mensen er met de trein komen... hoeveel uh, vervoersmogelijkheden er zijn. En waar je dus uh, uh, mensen moet inzetten. En daar begint het eigenlijk mee. Dus een goede inschatting maken hoeveel mensen er eigenlijk kunnen komen. Maar dat is dus heel ingewikkeld, want dat weten ze helemaal niet. Nee, dat, de, daarom is denk ik ook in Amsterdam het beleid ontstaan om, uh, om die grote feesten op het Museumplein uh, uit elkaar te trekken. Omdat dat eigenlijk uh, on, niet hanteerbaar is. Nee, dus eigenlijk ga je die grote groep een beetje in brokjes delen. Ja, ik denk dat dat toch wel het beleid is van de toekomst. Uh, dat zie je trouwens niet alleen in Amsterdam, maar dat is eigenlijk ook bij ons gebeurd. Dat het eigenlijk te vol werd in 2010. En dan zie je ook dat de mensen, dat, dat uh, uit elkaar getrokken moet worden. Nou, blijf ze even zitten. We praten zometeen nog uitgebreid met u verder. Want u bent eigenlijk gewoon de deskundige in dit uur... over uh, ja, die grote groepen die hier rondlopen. Niek van der Sprong, dus nog veel meer van hem het komend uur. Maar ook uh, uh, verslaggevers hè, die overal in het land zijn... en ook nog mensen in het buitenland. Nu gaan wij naar Utrecht en daar zit Misha Blok... Hi Klaas, ja, ik sta hier bij de Vrijmarkt in Utrecht, die is vanavond om 6 uur begonnen. Ik sta hier bij een kraampje met uh, allemaal puzzels, knuffels. Hoe gaan de zaken mevrouw? Hartstikke goed. Ik heb alweer voor 5,50 euro gekocht. Dat is nog niet zoveel. Nou, dat vind ik toch best wel wat. Er waren acht boekjes en een tas. Aha. En wat is het pronkstuk van de verzameling? Uh, het pronkstuk van de verzameling zijn deze twee hele mooie koffertjes met pippo boekjes... Daar is jarenlang op gespaard. En ja, nu is hij te groot geworden daarvoor. En hier zijn ook wat klanten. Even vragen waar zij naar nou op zoek zijn. Waar zijn jullie naar op zoek? Wat willen jullie gaan kopen? Ja, we waren gewoon even lekker aan het ronden, wandelen hier eigenlijk. We komen zelf uit Nieuwegein, Nieuwe Gein. Maar we hebben wel hele leuke boekjes gevonden: Atlasboekjes en voor mij wat John Baldacci En uh, ja, gewoon wat thrillerboekjes. Daarnaast heb ik hele leuke uh, twee blikjes gekocht. Met, vol met alfabet en cijfertjes. Ik kan mijn kindje daarop uh, oefenen. Ja, maar educatief verantwoord. En wat is uw onderhandeltactiek? Uh, ik heb eigenlijk niet onderhandeld. Niet onderhandeld? Oh, nou, dat zou ik toch ik maar wel tof, doen. Ik heb wel één euro per stuk. En ik heb ze eindelijk voor twee voor een euro. En dat was mijn enige truc, zeg maar. Die ik heb uitgehaald vandaag. Oké, okay, dank u wel. Ja, en we, we hebben hier rondgelopen op de Vrijmarkt. En we hebben ook een nieuwe trend ontdekt. 2,50 lachen! 2,50. Wat is dit? NOS? Oh nee! Nou, doe, doe er maar eentje dan. Zou ik het voordoen? Ja, graag. Verkoopt, het verkoopt heel goed. We hebben ongeveer 300 euro per nacht. We gaat een rugzak kopen en daar komen allemaal ballonnetjes uit. Ja, heel toepasselijk, een oranje ballon. Nou, daar gaat hij. Voor en na, hè? Ja, jij gaat het even voordoen, hè? hè? Ja, me. ademt in. En ook weer uit en ook weer in. Oh, dit is echt een geoefende lachgas gebruiken, dat zie je zo. <tie> <tie> Ontsnapt een hele vreemde kreten uit zijn mond. En dan wat kunnen we dan aan een merk? Uh, je voelt uh, druk op je hersenen, uh, het geeft een uh, goed gevoel. Uh, Druk op de hersenen, meestal. Je mag Kun je ook even een ja, pauze nemen of ga dan. je gewoon door? <lacht> ja, ja, ja. Ik moet er niet tegenkomen. Hij valt hier echt bijna op straat. Maar ja, is wel ontzettend blij zo te zien. Nee, veel plezier nog. Wow. Misha, Misha Blok was dat vanuit Utrecht ook haar. Horen we de komende nacht nog veel vaker. Want in Utrecht gaat het feest natuurlijk gewoon door. En... En uh, uh, Niek van der Sprong die zit hier nog steeds bij ons aan tafel. Hij is organisator van het Bevrijdingsfestival in Zwolle. U zegt Overijssel zelf, hè? dat is het officiële naam? Ja, want uh, er zijn veertien bevrijdingsfestivals in Nederland... en die zijn uh, in ongeveer 1991 begonnen. En elke provinciehoofdstad uh, heeft zijn eigen bevrijdingsfestival... en uh, Zwolle is de hoofdstad van Overijssel. En u bent 23 jaar geleden daarmee begonnen, met de organisatie. Ja. En toen was het nog vrij overzichtelijk. Volgens mij zoiets van 7.500 mensen trok dat toen? Ja. Toen kon ik nog net op de grote kerkplein staan. Ja. De de spinach natuurlijk 7500, toch? Ja, maar ik deed het wel voor het eerst. Dus dat was, uh, was zo... voor u heel spannend dat toen? Dat was er heel spannend, ja. Ja, ja. want, want, want uh, Hoeveel hadden jullie er toen verwacht? Kon je er toen al iets van zeggen? Nee, geen, totaal geen, geen flauw idee. Het was ook heel uh, lastig om zo te beginnen. Want uh, Ekel van der Linden, die eigenlijk uh, vanuit het Nationaal Comité uh, bij ons op bezoek kwam... En uh, zoiets had van nou wie, wie helpt mij mee om in elk uh, festival te organiseren. Terwijl wij eigenlijk dat nog nooit gedaan hadden. Dus het was even uh, ja beginnen met niks eigenlijk. Maar waar, waar begin je dan? Hoe doe je dat dan? Je hebt een computer? of uh, Nou, nou ja. dat, dat was er toen nog, nog niet. niet. <laughs> nee. en dat, uh, nou ja, ik, ik was uh, coördinator van poppodium hedon Dus er was iets, wel iets bekend met popmuziek. Dus je begint wel uh, niet helemaal uh, met nul, maar... Ja, door schade en schande wijs geworden, ja. Ja, maar hoe begin je wel? Want Oké, okay, u kunt beentjes boeken. Maar ja, je moet ook met dat publiek rekening houden. En de wc's moeten daar ergens neergezet worden. Ja, ja. En biertenten, weet ja. ik wat allemaal. Nou, het begint eigenlijk, uh, het begint eigenlijk anders. Het begint bij uh, het, het, uh, het thema 4 en 5 mei. Dus de betekenis van, van 4 en 5 mei. Nou, had dat... u daar wat mee dan zelf? Ja, daar had ik zeker wat mee. En dat was ook de opdracht om, uh, zeg maar... Uh, 5 mei moest eigenlijk een nieuwe betekenis krijgen voor jonge mensen. En uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk op dat moment uh, een beetje weggezakt. Uh, 4 mei was, was nog wel oké, okay, maar 5 mei, dat, dat was uh, koekenhappen, zaklopen en verder was dat niks bijzonders. En de bedoeling was van het Nationaal Comité om eigenlijk uh, in heel Nederland zorgen dat uh, het een betekenis weer uh, naar voren werd gebracht. En wat had u zelf dan persoonlijk met 5 mei? Ik bedoel, waarom was dat nou een opdracht waarvan u dacht, ja, dat is wel wat voor mij? Een betere samenleving. Een, een samenleving waar iedereen uh, uh, ja, zijn eigen ding kan doen en uh, kan groeien. En hoe vertaal je dat naar een festival? Nou, dat begint met het thema. wat uh, elk jaar wordt vastgesteld door, door het, het Nationaal Comité. Dus elk jaar is er, Dit jaar is het bijvoorbeeld Vrijheid spreek je af. Vorig jaar was het Vrijheid geef je door. En daarmee, met zo'n thema begin je te filosoferen... ga je bands erbij zoeken en uh, ook activiteiten die dat uh, dan duidelijk maken. Ja, en dat is dan 5 mei. U, u zei net in het eerste gesprek dat we hadden... ja, ik loop hier rond en dan ben ik toch blij dat ik geen koningin de dag hoef te doen. Want dat is nou niet echt mijn ding. Nee. Waarom is dat niet uw ding? Want dat is toch ook een mooi feest waar mensen toch een, een bepaalde uh, uitstraling uh, hebben... En, en iets willen vieren en daar blij van worden. En uiteindelijk komt het misschien wel op hetzelfde neer, of niet? Nou, dat vind ik niet, omdat je op 5 mei toch... Uh, het doel is uh, denk ik toch een, uh, een betere samenleving. En vrijheid uh, wat eigenlijk een, uh, een groot goed is. En wat niet vanzelfsprekend is. En wat eigenlijk elk, uh, heel erg in beweging is. Want uh, 30 jaar geleden praat je heel anders over vrijheid dan uh, 20 jaar geleden. En nu, en nu ook. Dus elke dag is er wel iets wat uh, met dat thema te maken heeft. En de koningin is gewoon elke dag jarig. <laughs> en ik ben ook elke Elk dag... Elk jaar. Ja. Elk jaar jarig. Ja. Niet elke dag is nee, okay. het Zo erg is het nou ja. ook niet. Nee, nee Maar u, heeft u eigenlijk wel wat met de koningin? Eerlijk, Ach, eerlijk. Uh, ik, ik ben niet zo'n koningsgezind, maar uh, ja, ik vind het mooi dat het er is. Het is bijna vloek in de kerk, hè? hier op de Dam, waar ja, het morgen het ook, allemaal ja. gaat gebeuren... Ja. dat u eigenlijk niks met de koningin heeft. Maar we vergeten het even voor Oké. Okay. <lacht> nou, ik niet. <lacht> dat zit mij van mij helemaal. Maar zometeen praten we met ba u Wij verder. praten straks verder. Eerst gaan we even wat muziek draaien van, uh, van Keen Silence by the Night. En silence dat krijgen we hier niet vannacht, volgens mij. Dit dus met Silence of the Night. Live vanaf de Dam in Amsterdam, alle koninklijke gebeurtenissen op de voet gevolgd. Dit is de troonswisseling. Niet alleen in Nederland wordt Koning inderdaad Dag groots gevierd. Ook op de Nederlandse Antillen wordt er flink uitgepakt. NOS-correspondent Paul Sanders, jij zit nu op het Brionplein in Willemstad, Curaçao. Wat gaat daar allemaal gebeuren? Nou, daar is een, een, inderdaad een flink programma, want je zei het al, er wordt flink uitgepakt en de Antillianen die, uh, ja, die zijn er trots op dat ze Heerlijk Koninginnedag kunnen vieren. Dus ik ben inderdaad hier op het Brionplein, waar op het ogenblik de uh, laatste podia nog worden gebouwd. En als ik om me heen kijk, dan zie ik overal vlaggen, overal niet alleen de vlag van uh, Curaçao, waar ik nu ben, maar ook de vlag van Aruba, de vlag van Bonaire, Saba, S Sint Astatius en Sint Maarten. Dat zijn de Nederlandse Antillen, we mogen ze nog even zo noemen. Ondanks dat de statussen van die verschillende eilanden allemaal een beetje zijn veranderd natuurlijk. En uh, ja, wat hier gaat gebeuren uh, morgen, uh, dan zal hier een, een groot feest plaatsvinden. Er uh, zijn optredens van bands, er zijn uh, schoolkinderen die allerlei dansjes doen. Dan zal bijvoorbeeld ook het koningslied worden gezongen. En dat wordt dan niet zomaar gezongen, maar dat wordt gezongen met een big band en een enorm koor. En uh, ja, en al die beelden, daarom zijn de kuursauwenaren ook zo, uh, uh, zo uh, trots, die worden uitgezonden over uh, alle uh, eilanden. Dus het wordt goed bekeken. Het wordt een groot feest uh, en, heeft men mij beloofd. En is dan uh, het koningslied, is dat het koningslied? Ja, dat is gewoon uh, het koningslied, zoals het ook in Nederland wordt meegezonden. Ja, ja. En, en is er Gisteren, daar ook zo veel opwinding over dan? Nee. nee. Nou, en dat vind ik eigenlijk dat vind ik grappig dat je dat vraagt, want dat is eigenlijk heel, heel opvallend. Uh, uh, ik was natuurlijk vorige week nog gewoon in Nederland. Nou, toen heb ik de hele lancering van het koningslied meegemaakt en alle kritiek die daar uh, rondom ontstond. Uh, dus ik dacht dat men hier ook wel, ja toch wel vrij, nou niet negatief, maar in ieder geval uh, kritisch zou zijn op dat Koningslied. Iedereen vindt het hier een geweldig lied. Er zitten misschien hier en daar wat kromme zinnen in. Dat waren letterlijk de, de, de quotes die ik hoorde hier op het plein. Maar iedereen vindt het mooi. Men, men, men houdt van muziek en dan blijkt dat het koningshit hier echt goed aanslaat. En gisteren was ik bij de repetities met dat hele grote koor. En het wordt echt uh, uh, vol passie en uit volle borst wordt het meegezongen. Kippenvel wordt dat, Paul. Uh, even iets anders. Dat interview met, uh, ja. met uh, Willem-Alexander en Maxima, is dat daar ook bekeken? Nou, uh, dat is hier wel bekeken, want uh, ik weet niet door hoeveel mensen, ik heb geen percentages, maar het is zeker bekeken. Want alles wat het, uh, te maken heeft met het Koningshuis, dat wordt hier uh, op de voet gevolgd. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, uh, de abdicatie die dus morgen uh, voor jullie plaats gaat vinden. Voor ons hier diep in de nacht, om vier uur s'nachts. Uh, we zijn uh, uitgenodigd bij een, uh, een 82-jarige... Dame van Curaçao. En die zit bij wijze van spreken nu al klaar bij de televisie, want die wil niks missen. Mm. En uh, die wil vooral ja, uh, haar koningin Beatrix zien. Want vooral Beatrix is heel erg populair en Willem, hier op Curaçao. En Willem-Alexander, heb jij enig idee hoe ze over hem denken daar? Nou, dat ze hopen eigenlijk. Ze hebben eigenlijk een soort wens, hè? Nou, de wens voor de koning dat is, uh, uh, dat is uh, natuurlijk actueel. Maar de wens die ze hier hebben uh, op de Antillen is dat hij eigenlijk de lijn voortzet van zijn moeder, uh, uh, uh, koningin Beatrix. Nu nog koningin Beatrix is waanzinnig populair populair hier, en dat komt eigenlijk omdat zij altijd aandacht heeft voor uh, wat er op de Nederlandse Antillen gebeurt. Men, ze heeft zich altijd heel erg druk gemaakt over de ontwikkeling van jeugd. Uh, wat de mensen hier zeggen is dat in elke toespraak, bij elk Officieel moment dat de koningin sprak, noemde zij altijd de Antillen. En dat heeft haar, haar hier heel veel populariteit opgeleverd. En zij hopen eigenlijk dat Willem-Alexander hetzelfde gaat doen. Dat hij uh, de Antillen niet vergeet, om het zomaar te zeggen. Dat dat ook een deel is van het koninkrijk. Uh, en dat ze erbij horen, om het zomaar even te omschrijven. Oké, okay, Paul Sanders vanaf uh, het Brionplein in Willemstad op Curaçao. Ja. Dank je hè. En we gaan naar uh, de muziek van Isabel Amé. Live hier... In de studio's hebben we net tijdens de plaat nog even gesoundcheckt. Want wilden natuurlijk niet spelen zonder dat ze wisten dat het echt fantastisch zou klinken. Ga jullie gang. to give you, still you don't want to receive. 'It's okay van Isabel aan En dat uh, wordt geschaard onder folk pop. En zometeen gaan ze nog iets over vertellen. Heb, heb je die uh, kraaltjes in haar haar gezien trouwens? Er zitten ook een paar oranje tussen. Is dat toeval of heb je altijd oranje? Ik altijd oranje. Oh mooi. <laughs> ja, mooie verhalen in, in het mooie jaar van Isabel Hameret eigenlijk volgens mij, maar Isabel Ameen noemen wij haar vanavond. We gaan even uh, kijken of er gebeld wordt. Ja, er wordt gebeld. Uh, het nummer van Radio 1 is vannacht 081121 en u kunt bellen met uw leukste herinneringen aan Beatrix of tips voor de nieuwe koning. 081121. Dat nummer is gebeld door Jens Bertrams. En die woont in Duitsland. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ik, uh, ik ben ben Ik... Uh, sinds 31 jaar heel uh, dicht met Nederland verbonden. Want we hebben uh, met de familie in Nederland een huisje gekocht. Toen um, zijn we met vakantie geweest. En toen heeft koningin Beatrix me eigenlijk ertoe geleid... Uh, me voor Nederlandse politiek te interesseren. Dat vond ik heel leuk. Want uh, ik heb haar kersttoespraken, uh, naar haar kersttoespraken geluisterd... en naar de troonredes sinds 1933, ja, 1984. En ik kan me nog herinneren... Uh, 1988 heeft ze een troonrede uh, gehouden waar ze over milieu praten, over vrede praten, over samenhorigheid praten. En ik vond het altijd internationale thema's. Dus uh, ja, ik, ik vind eigenlijk dat ze heel veel betekent voor de hele wereld. Ik weet dat in Duitsland vele mensen uh, uitkijken naar Maxima en naar de nieuwe koning Willem-Alexander minder. Maar ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat er in Nederland uh, een monarchie is. ja omdat, uh, ik ken hier onze bondspresidenten, dus dat zijn mensen die komen uit een partij en die gaan dan de staatshoofd zijn. Maar die kunnen vaak niet um, sociale dingen aanspreken die nodig zijn uh, in de maatschappij. Staan ja? minder en, boven de partijen. Ja, ja, we zijn eigenlijk niet boven de partijen, maar koningin Beatrix was dat wel en ja. is dat wel. En Meneer Bertrams? Ja? Heeft u zo goed Nederlands leren spreken door te luisteren naar de koningin in, de, in die troonrede? Ja, bijvoorbeeld ook. Uh, ik heb met buurmannen gepraat, uh, ik heb uh, vele Nederlandse vrienden inmiddels. Dus ja, ik, ik heb uh, eigenlijk uh, Nederlands geleerd ja, door praten en door luisteren naar de radio ook. Ja. Ja, er hebben nog meer mensen gebeld, uh, Jens Bertram, als ik even mag onderbreken. Want Kees Loosink heeft ook gebeld. En de vraag die wij dus stellen deze nacht... ja, uw leukste herinnering aan Beatrix of tip uh, voor de Nieuwe Koning. Uh, Kees Loosink, wat, wat, uh, wat wilt u vertellen aan ons? Nou, ik heb wel een tip voor de Nieuwe Koning. Ik, uh, ik, woonde als, uh, ik heb in Baren gewoond en ik stond als uh, 19-jarig joch in de bibliotheek in Baren. En die kwamen kwik, kwik en kwak kwamen binnen met de beveiliging. En dan stond je netjes te wachten in de rij om je boek af te laten stempelen. En het zootje werd zo vooraan neergezet. En wie waren kwik, en kwak? Uh, Willem en zijn broertjes. Het zootje noemt u dat? dat u uh, uh, was nou, er niet blij mee, begrijp ik? Ik ben daar nu nog steeds boos over. Ik heb Julianen meegemaakt in winkels in Baren. En dan vlogen, het personeel vloog naar de toer. En Julianen zei heel netjes, oh wacht even, die andere mensen zijn voor mij. En ik vind uh, dat je gewoon als koning ook een voorbeeldfunctie hebt. En ik had het mijn kinderen en ook het beveiligingspersoneel. Want die kinderen zelf konden daar bijna, denk ik, niks aan doen. Die waren daar nog te klein voor. Maar dat hij ze gewoon het beveiligingspersoneel gewoon op hun hart drukt. Mijn kinderen gewoon net als andere kinderen. Als ze nummer 6 zijn, gewoon het nummer 6 in de rij. En niet gewoon vooraan, omdat ze snel snel weer weg moeten. Ja. Ik, dat, dat heeft me toen erg geraakt en ik ben er nog steeds boos over. Ja, maar u zei ook van ik heb eigenlijk een tip voor de koning. Wat is de tip dan? Nou, de tip is je dat beurt, je de beveiligingspersoneel opdraagt als zijn kinderen in een bibliotheek komen, in een zwembad komen, bij een sportwedstrijd komen. Dat ze gewoon netjes in de rij aansluiten. En niet gewoon van zoef zoef naar voren, want wij zijn zo ontzettend belangrijk. Ik bedoel, lekker normaal doen lijkt me in, de, in in dit land gewoon heel heel gewoon. En uh, ik vind ik, ik vind het gewoon uitermate. Vond, ik vond het toen al irritant. En dan sta jij gewoon te wachten. En komen binnen en je kan nog langer wachten. En denk ja. van, uh, en waarom? Omdat je toevallig in een in een ander bedje geboren bent. Dus, uh, ik vind het schandalig. Het is uh, volgens mij duidelijk. Hè? Ik, ik dank u zeer en. Uh... Ik hoop dat u er binnenkort overheen komt. Ja, mensen mogen trouwens nog bellen. We kunnen nog bellen met dat nummer 0800 1121. De leukste herinnering aan Beatrix. Er zijn misschien ook hele positieve herinneringen. Of tips voor de nieuwe koning. Ja, en inmiddels zit hier ook bij ons aan tafel Kees Dorrestein. En die gaat uh, ons vertellen wat er allemaal is gebeurd op Twitter de afgelopen ja, per periode. Ja, want je kan uh, bellen natuurlijk, maar je kan ook tweeten. Uh, hashtag Radio 1 uh, doet het goed uh, vanavond. Maar. Eigenlijk alles rondom de inhuldiging doet het uh, goed vanavond. In de top 10 populairste hashtags van Nederland... staan er zeven die met de inhuldiging te maken hebben. Op één, stip op één echt wel, hashtag troon. Uh, toch wel de officiële hashtag. Als je iets over de inhuldiging wil zeggen, hashtag troon. Doe dat, dan, dan zie ik het voorbij komen. Misschien komt jouw tweet dan op de radio. Daarnaast in de top 10, uh, hashtag koninginnedag... troonswisseling, koningslied, inhuldiging, Beatrix... En kroning en uh, mooi detail, radio 1 die staat op plekje 14 in de top 20. Vind, uh, vind ik leuk. Ja, vind je leuk? Is het hoog of? Uh... Nou, als, dan is dat uh, ja, plek 14 van de populairste uh, hashtags in heel Nederland. Dus, nou ja, uh, daar worden wij blij van. Als daar we hier worden zo zitten. blij van. Ja, maar Juist. je mag ook gewoon hashtag troon uh, doen. Maar we streven naar hoger, toch? Ja, tuurlijk. Maar uh, op zich, ik hou alles in de gaten. Maar het zou leuk zijn als je wat te melden hebt, uh, gooi het daar op Twitter. Goed, um, die hashtag troon. Dus doet hartstikke goed. En daar komen vooral reacties op die een uh, soort bedankjes voor Beatrix. Ed Ruud Hellewegen, die zegt... Het is toch wel een beetje ieders moeder. Beatrix, bedankt. En Antje81, die, uh, die kijkt haar afscheid net even terug. En die zegt, wat ben ik blij met Beatrix en haar kledingstijl. Heb je Camilla gezien? Hashtag veel. En uh, Loesje NL, die tweet, je kent ze van de posters... Uh, met, met de opdrukken die je in heel Nederland ziet hangen. Die zegt, Koningsdag, ik ben nu al benieuwd... welke hoedjes Willem-Alexander gaat dragen. Gaan we even naar de Koninginnennacht. Uh, Want dat wordt nu in heel Nederland gevierd. Um, Koninginnennacht, hashtag Koninginnennacht, dat is heel populair. Um, en het is natuurlijk heel druk in, uh, in Amsterdam, in Den Haag en in Utrecht. Ik denk, daar kom ik straks nog wel even op. Maar eerst even waar het nu anders uh, in Nederland uh, wordt gevierd. Ed, Ed Tristan van den Adel, ik weet niet waar die naartoe gaat... maar die zegt, zo naar de stad met de jongens. Shout-out naar Willem-Alexander, a.k.a. Willy Alex. Blijkbaar zijn nieuwe bijnaam. Um, en um, naast Amsterdam, Utrecht en Den Haag... dus ook nog in veel andere plaatsen. In Nijmegen bijvoorbeeld, daar zegt uh, Ed @Stan 144 Politieman naast mij in cafetaria bestelt Frietje Oorlog. Verder rustig in Nijmegen met koningin in de Nacht. En in Sneek, nou dat, dat vind ik toch wel de leukste. Um, daar wordt het nu ook gevierd. En daar staat toch wel Frieslandse uh, trots Rintje Kas te spelen in Ed uh, de Zaak. En uh, zij zeggen, wat een entertainer die man. Nou ja, Rintje Kas, wie hem niet kent, nou, misschien wel Frieslands uh, grootste artiest... En um, die ken je natuurlijk van zijn knijter. Avond. <tied> Toch wel 147 views op uh, YouTube. Komt een beetje bekend voor... Uh... Ja, Boudewijn de Groot Ja, misschien. Uh, ik weet het niet. Uh, ik denk dat Gele. hij... De dus heeft het ook gezongen ja, Nick van der Sprong zit hier aan tafel. Weet heel veel van popbandjes. Herkenbaar? Ja, Boudewijn de Groot is dat. Ja, hij heeft hem even geleend. En uh, het is in ieder geval een uh, dolle boel in Sneek. Tot zover zo de tweet voor nu en uh, over een uurtje ben ik er weer. Keeslozing, tot over een uur dan. En in Amsterdam wordt op dit moment volop gefeest. Over een paar uurtjes moeten de stad en natuurlijk wel piekfijn bij liggen. Charlie Bolmeijer gaat de hele nacht op pad met Amsterdamse schoonmakers. Hoi, hop, je beste. Zie je zo. Jan Dierksen, teamleider van de reinigingsdiensten van Amsterdam. Eerste twee wagens, uh, die rijden weg voor vannacht. Met hoeveel uh, mensen zijn jullie op stap om de stad te reinigen? Uh, wij gaan met twee ploegen eruit. De ploeg bestaat uit vijf mensen, dus we gaan in totaal met tien uh, mensen de straat op. Om zeg maar uh, de dam, damrak en dat soort dingen wat heel snel in de beveiliging gaat om het toch nog uh, schoon te krijgen. En hoeveel materiaal hebben jullie bij je? Ik zag twee bezemwagens volgens mij. Dus we hebben twee uh, veegmachines, twee spoelmachines en twee auto's en... Uh, dan zijn er ook nog andere mensen in de stad die uh, werkzaamheden uitvoeren. Dat is uh, antiplakken klat. die de route, uh, ja, die wij ook schoonmaken, zeg maar, uh, vrij maken van uh, graffiti. En er is nog een uh, fietsknipteam in de stad om uh, nog obstakels uh, weg te halen. En zit de sfeer er een beetje in bij de jongens? Hebben ze wel het idee dat ze met z'n allen nu aan iets groots werken? Ja, het is altijd heel raar. Uh, met koninginnendag uh, worden de mouwen opgestroopt en dan uh, gaan ze er tegenaan. Uh, ziektepercentage is, uh, ook al moeten ze buffelen, uh, heel hard werken, is uh, met koninginendag vrij laag. En hoe bereiden jullie je voor op zo'n dag? Uh, wij zijn al, uh, in januari beginnen we eigenlijk al uh, om, om dingen te regelen. We, we bouwen toch altijd de stortlocatie in een singel. Dus dan moeten we altijd al vergunningen aangevragen en uh, contacten nemen met de aannemer die dat uh, voor ons bouwt. En, uh, ja, schuiten gaan regelen en in januari beginnen we meestal al. Ja, dat is heel belangrijk. Want het moet natuurlijk allemaal goed geregeld worden in Amsterdam. Wij praten uh, in deze uitzending ook met Niek van der Sprong. Hij weet heel veel over het bevrijdingsfestival in Zwolle. Hij heeft dat al 23 jaar georganiseerd. Dat feest is vrij toegankelijk. Net als uh, vele feesten tijdens de Koninginnen nacht en dag. Je weet nooit precies hoeveel bezoekers daarop afkomen. Daar hebben we het daar straks over gehad. Want dat is tegenwoordig natuurlijk heel erg belangrijk. Want ook met uh, social media en alles wat we tegenwoordig hebben... is het misschien nog steeds ingewikkelder geworden om dat in te schatten, meneer Van der Sprong. Ja, dat klopt. Dat, uh, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden geweest... de afgelopen jaren. En Haar is dan het bek bekendste voorbeeld... dat uh, ja, door social media gebruik uh, totaal uh, onverwacht... heel veel mensen naar een plek toe gaan. En, uh, en ja, dan is het eigenlijk onbeheersbaar. Ja, want als we kijken naar wat u in het verleden uh, heeft georganiseerd... is het ook wel eens helemaal misgegaan dat u het echt niet... heeft zien aankomen dat er zulke dromme mensen op afkwamen... Nou, vooral in, nee, dat begon eigenlijk in 1995. Toen hadden wij uh, uh, Too Limited. Daar heb ik heel erg mijn best voor gedaan om die als eerste uh, in Zolle te krijgen. Zat u toen nog in het centrum van de stad? Ja, toen zaten we nog in het centrum van de stad. En uh, ja, hoe dichter het bij 5 mei kwam, uh, hoe populairder de band werd. En op een gegeven moment hadden wij uh, ja, een aantal straten in de, in de binnenstad af, afgesloten. En toen werkten we nog niet met beveiligers, maar gewoon met... Uh, de jongens die het breedst en het langst waren... die stonden dan bij de diverse straatjes uh, paraat. En met portofoons was op een gegeven moment... Uh, nou, de, het was de bedoeling om uh, de mensen tegen te houden... want we hadden eerst nog Canadezen op bezoek... en dat was een beetje een officieel programma. Dus we wachten tot dat voorbij was... en dan konden de rest van de mensen binnenkomen. Maar ik kreeg door, uh, door mijn koptelefoon signalen... Van dat ze het allemaal niet meer bij konden houden. Dus, uh, Wat waren dat voor signalen dan? Van, dat er zoveel mensen aankwamen. Uh, help, help, help. help ja. uh, wat moeten we doen? En uh, op een gegeven moment ja, ik kon eigenlijk alleen maar zeggen... nou, haal de hekken maar weg, uh, laat de mensen gewoon maar naar binnen komen. Maar en, wat uh, gebeurt er dan? Haal de hekken maar weg. Moet men dan echt voor me zien dat er een hele dromme mensen gewoon... Ja, er binnen... komen, komen veel meer mensen dan dat je eigenlijk uh, verwacht had. En uh, ja, dan kan je alleen maar zorgen dat er ruimte is. En uh, dat praat je over 1995, dat is een tijdje geleden... En dan kan je eigenlijk alleen maar zorgen, ja, hekken weghalen... zorgen dat er gewoon zoveel mogelijk ruimte is... Uh, dat mensen ook uh, weg kunnen lopen. En, en was er toen ruimte genoeg? Uh, uiteindelijk wel, maar uh, het, het was wel het begin van het einde... want we hebben dat nog één of twee jaar volgehouden... en toen moesten we echt naar een andere locatie. Maar raakt u in paniek? Ik kan me ook voorstellen, als je inderdaad uh, allemaal van die berichten binnenkrijgt... van uh, help, er komen zoveel mensen op af... ik bedoel, dan moet je toch je hoofd uh, kalm houden eigenlijk... Ja, dat moet ook. Uh, dat valt niet mee, want je, je kan eigenlijk niks doen op dat moment. Je zit ergens in een kamertje en je hoort alleen maar signalen op je afkomen. En dat is het enige wat je dan kan doen. Ja. Kijk, en later komen er dan uh, camerabeelden bij. De laatste jaren hebben natuurlijk uh, veel uitgebreide systemen op, op losgelaten. Ja, want uh, als we eens even een hele grote sprong maken. U bent op een gegeven moment uh, naar een plein aan de rand van het centrum gegaan... en daarna naar het Wezenlandenpark. En daar zijn op een gegeven moment op het hoogtepunt 160.000 mensen geweest. Hè? Ja. Dus dan gaan we van 7,5 naar 160.000 mensen... Ja. En, en, en die moesten geloof ik. Hoe is dat dan nog te, in de hand te houden? Hoe is dat te controleren? Nou, Er zijn er ook de, de middelen ook daarna. En, uh, je, je hebt overal cameraposities, dus je, je krijgt uh, zeg maar op een monitor, uh, wel een stuk of uh, tien beelden, krijg je op uh, allerlei publiekstromen binnen. En dan kan je ook maatregelen nemen. En van tevoren kan je ook bedenken dat uh, als een bepaalde area vol is dan kan je ook uh, dingen afsluiten en mensen naar een andere gedeelte van de stad sturen. En dat zijn allemaal zaken die je dan van tevoren met elkaar, ja. elkaar bespreekt? Ja. ja. Dus als dit gebeurt, dan doen we dat. En als dat gebeurt, dan sturen we mensen naar de, naar de binnenstad ja. toe. Maar u bent nu uh, blij dat er niet meer 160.000 mensen komen, als ik het goed uh, begrepen heb. En het dance-deel, dat ja. jullie ook hadden, is een dance... Nou ja. het podium. Dat, dat, ja. dat kon niet meer, want het werd te druk, te populair. Ja, dat was op een, in, in een eiland in het park. En uh, daar kunnen eigenlijk 10.000, 12 12.000 mensen op één moment kunnen daar op. En dat, dat die druk op dat plein was, er, of veld uh, was zo groot geworden dat was niet hanteerbaar meer. En ja, dan moet, dan moet je andere maatregelen nemen. En uh, toen zijn we met de dans gestopt en toen wilden we dat uh, verplaatsen naar een ander deel in de stad... Dat was toen, de burgemeester vond dat niet goed. En uh, nu, twee jaar later, uh, gaat dat wel gebeuren. Dus uh, we hebben straks in Zwolle en een feest in de binnenstad... en in park de Wezenlanden en, en, en in de IJsselhandel. En daar, die IJzerhandel, dat moet betaald worden. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat er op het Museumplein in Amsterdam gebeurde. Hè? Want daar was het 538-feest. Ja. Dat is een paar jaar geleden afgeschaft omdat het te groot werd. Ja. Oncontroleerbaar. Ja. Mensen konden er gratis naartoe en je wist nooit hoeveel er kwamen. Ja. En is dat pijnlijk toch dat dat dance gedeelte eraf gevallen is? Ja, dat vind ik wel pijnlijk, want uh, 5 mei is er voor iedereen. En uh, wij hebben een stelling, zo, uh, zolang er nog mensen langs de kant staan... Uh, is er werk aan de winkel. Dus uh, ja. het, het, je moet eigenlijk zorgen dat iedereen dat gevoel uh, van die dag mee kan maken. Ja, maar die vrij toegankelijke feesten, dat wordt toch wel een beetje een probleem, hè? Zoals we dat hier dan morgen krijgen, om dat allemaal in de hand te houden... en, en daarom wordt dat toch een beetje uit elkaar getrokken. Ja, ik, dat kan niet anders. Dat is helaas, uh, ja, ja, u best... vindt dat wel jammer, dus? Ik vind dat wel jammer, ja. ja. Goed. We gaan luisteren naar muziek. Hier gewoon helemaal keurig uh, in, in een pand op de dam. Helemaal geen mensen om ons heen. Hè? Nee, je dus valt we daar wel hebben we last van. We hebben het aardig onder controle. Zal ik eens even zeggen wie die crowd is die daar een band vormt met z'n allen. Dat zijn namelijk uh, Sebastiaan Brouwer op uh, drums. Ja, dat is een beetje een, een, een groot woord voor wat hij bij zich heeft. Hij zit op een... Op een, op een kubus, en daar maakt hij geluid mee. Uh, Pim Walter, Bas, Bram de Kamp, gitaar, Rolf Verbaant, banjo... en Isabel Hamer, zang en gitaar. Hier is Isabel Amé. The festival only just begun. We gaan naar uh, Ian Hoekstra, is in Lage Vuurse, daar waar koningin Beatrix straks gaat wonen. En hij ook de kroeg in op zoek naar smeuge verhalen. We ja, ja, hebben de nachtburgemeester van uh, Lage Vuurse. Precies, precies. Ja. Heb jij wel eens meegemaakt dat Beatrix hier uh, langskwam of, of iets dergelijks? Uh, in haar jonge jaren wel, voordat ze koningin werd, natuurlijk. Ja. En dan is het vanavond dus extra feest dat ze weer uh, hier kon wonen. Wij verwachten haar binnenkort. We nog even huis en bos verbouwen voor Willem-Alexander. En uiteindelijk uh, verwachten we onze koningin, uh, dan natuurlijk prinses, uh, gaan we hier een hartelijk welkom uh, organiseren. Ja. En hoe gaan we dat doen? Nou, daar moeten we nog eventjes een, een, een, een, een, een plan voor maken. Want we hebben natuurlijk niet, niet zekerheid dat ze dat allemaal graag wil. Dus we hebben dan contact met de intendant van Drakenstein. Die gaat ons vertellen van, joh, haar majesteit stelt dat prijs op of niet. En aan de hand van die reactie gaan we iets leuks organiseren. Maar dat uh, laten we even over aan uh, de reactie van haarzelf. Maar met, ik, hoor, ik hoor net van deze jongen dat in de kerst mochten... De mensen vroeger op Drakenstein langskomen om. warme chocolademelk te drinken, ja. Ja, dat klopt. En heeft u dat ook wel eens ja, gedaan? Dat heb ik ook wel eens gedaan, Hij is ja. wat ouder, dat kan je ook zien. Hij moet, hij het enorm koud nu. Zijn pet wordt nu afgerukt. Nee, maar dan kunnen we even zien hoe oud hij precies is. Hé, hey, maar hoe was het dan bij Beatrix om, om warme chocolademelk te drinken? Dan nou, waren wij gewoon uh, zeg maar een jaar of uh, tussen de 8 en de 12, 13, 14. En dan uh, mochten wij gewoon. Uh, Zeg maar in de kerstweek mochten wij draken zijn in. En dan kregen we daar een uh, lange tafelstond met warme chocolademelk. En dan mochten we daar chocolademelk drinken. En dan werden we... Dag tot ziens. Dag tot ziens. En uh, dat was het eigenlijk. En dan kreeg je nog een leuk bedankwoordje. Ontvangst en uh, comité van uh, toenmalige prinses. Huh? En denk je nu over, over vier maanden dat je weer uh, chocolademelk bij de mag komen drinken? Oh, dat weet ik niet. Nou, ik denk het niet. De nee. kinderen wel misschien. Ja, Samen dat... met Amalia. En, uh... Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het wel weer een oude traditie dat het wel weer uh, gaat bloeien denk ik, op een of andere manier. Dus misschien uw kleindochter kan, uh, kan een keer langskomen. Ja, langs, die uh. kan ook een keer langskomen daar. Ja, zeker. We ja, hopen dat het ook allemaal gaat lukken daar in Lage Vuurse. Een reportage van Ian Hoekstra was dat. En van Lage Vuurse gaan we naar Servië. Want Mitra Nazar die, uh, is in Servië correspondent. En uh, ook daar staat er wat op de planning wat betreft uh, Dag. Wat gaat er precies gebeuren, Mitra? Uh, morgen is er uh, een uh, feestje op de Nederlandse ambassade uiteraard. Dat is denk ik in, uh, in alle buitenlanden wel zo. Um, en dan wordt er op groot scherm uh, wordt de, wordt de kroning uh, uitgezonden. Dus dan kunnen we er toch nog wat van meekrijgen. Maar hoe ziet dat er precies uit? Dan? Wat wordt er precies gedaan, behalve dan dat ze televisie kijken? Wie zijn er allemaal bij aanwezig? Um, in principe alle Nederlanders die hier in Servië wonen, zijn uitgenodigd. Dus uh, ik verwacht dat er wel, wel veel Hollanders uh, bij, bijeen zullen staan. Uh, en, en ik hoop eerlijk gezegd wel dat, dat er ook wat Nederlandse hapjes bij, uh, bij zijn. Dat lijkt me wel. Uh, dus het, ja, het wordt denk ik gewoon een, een bescheiden Nederlands feestje uh, in België nou, met de alle Nederlanders die hier zitten. Ja, want, want ik heb begrepen dat er zelfs een tv-kok wordt overgevlogen. Rudolf van Veen. Uh, nou, dat is al gebeurd. Dat die, we hebben eigenlijk uh, het feestje al een beetje gehad hier uh, afgelopen weekend. Want... Uh, Rudolf van Veen, ik weet niet, ken je hem? Nee, sorry, van, ik het geloof dat hij wereldberoemd is, maar ik heb het helemaal gemist. Nou, dat is op zich niet gek, want ik kende hem eerst ook niet. Maar hij is, uh, het is een Nederlandse tv-kok, hij is bekend van, van Carlo en Irene, lang, lang geleden. Maar hij heeft nu een, een Channel uh, 2024 Kitchen op, de, op uh, dat, dat is volgens mij niet, niet eens op de kabel te krijgen. Maar hier in Servië is dat sinds anderhalf jaar uh, te zien op de kabel. En Servië loopt helemaal weg met deze blonde Nederlandse tv-kok. Hij is, hij is echt een superster hier. Dus wat heeft de Nederlandse ambassade gedaan? Ze is gedacht, we halen hem naar Servië toe. In het kader ook een beetje van Koninginnedag. Eh, voor al zijn fans hier. Dus, eh, dus hij is het hele weekend hier van hot naar hergerend En zaterdag heeft hij op de Nederlandse ambassade koninginnessoep gemaakt voor... Alle genodigden daar, dus uh, met een oranje tintje. En zondag stond hij hier in een winkelcentrum nou echt de 500 fans die, die op hem afsprongen. Uh, gillende meisjes, het was echt uh, ongelooflijk. <lacht> dus, dus dat, uh, ja, een beetje een Nederlands tintje toch, toch een beetje geweest hier in ja, Servië. Ja, want uh, be be behalve uh, Rudolf van der Veen, die daar een soort koning is. Maar hoe wordt er verder tegen onze uh, Willem-Alexander aangekeken in Servië? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat, dat dat veel mensen het Koningshuis in Nederland niet zo, niet zo goed kennen. Um, ze weten, wat wat van Nederland kennen is.. is, is eigenlijk op de eerste plaats dat jongens in het tribunaal waar, waar heel veel Serviërs toch niet heel positief over denken, dus dat is toch een vrij negatieve associatie die ze hebben met Nederland. En het koningshuis dat leeft hier niet zo en, en Servië heeft zelf ook geen monarchie meer, dus, dus nee. Er zijn, er zijn wat mensen die wel hè, die wel weten van het fenomeen koninginnendag dat het een groot feest is. En, en, en ik heb ook mensen gehoord... Die, ja, ik ben één keer geweest, op, op Koninginnedag in Amsterdam geweest. Nou, die wist ja. niet wat te vragen maar. Maar dat was het zo ongeveer. Nou, ik, ik wens je ondanks, uh, ondanks dat uh, uh, heel veel plezier... morgen op die ambassade in Servië. Mitra Nazar was dat. En die heeft uh, wat te doen daar dus, hè. Die konings van ons uh, wat populairder maken in Servië. Praten wij nog even door met Niek van der Sprong... organisator van uh, bevrijdingsfestival Overijssel. In Zwolle is dat... Uh, in het Weeslandenpark, maar op meerdere locaties. Het komt er alweer bijna aan, hè? Zijn jullie, ja. zijn jullie er klaar voor? Nou, we zijn vandaag begonnen met uh, het podium bouwen... en uh, alles uh, in orde te brengen. Ja. En heb je nou al enig idee hoeveel uh, mensen er dit keer komen? Nou, ik denk dat we nu ongeveer uh, schatten op 130.000 uh, bezoekers. En hoe komt dat? Uh, uh, geen 160? Geen... Waar waarom denk je 130? Omdat we dat dansprogramma niet meer hebben. Nou, dat scheelt gewoon. En uh, het is een zondag. Mensen moeten de dag daarop weer werken. Dus uh, nou, ik denk dat wij... Uh, het hangt natuurlijk altijd van het weer af. Dat is ja. een belangrijke factor. Uh, dus ik denk dat we daar ongeveer op uitkomen. Dus dat is mooi. En, en zijn er nou ook steeds strengere maatregelen... omdat veiligheidseisen steeds hoger worden? Er is veel meer gevaar in de wereld. Ja, die, die eisen zijn wel strenger... Uh, omdat men, uh, en ik zelf ook eigenlijk, je wil de risico's uitsluiten uh, dat er iets gebeurt. En op het moment dat je maatregelen kan treffen om dat te voorkomen, dan, uh, ja, dan wil je dat doen. Hoe, hoe ben je daarmee bezig dan? Nou, door, door met elkaar te praten wel, welke risico's uh, zijn er dan bij heel veel mensen op zo'n uh, ding. En uh, ja, dan kijk je wat voor maatregelen je da daartegen kan nemen. Maar nou zijn er uh, ja, mensen met rugzakjes en zo, wordt daar ook heel erg naar gekeken? Uh, preventief wordt daarnaar gekeken, maar niet elke rugzak wordt uh, gecontroleerd. Dat, dat, niet. dat kan ook niet. Hè. Nee, nee, dat maar kost... We hebben natuurlijk allemaal dat, dat visioen voor ons van de Boston uh, Marathon. Ja. Ik bedoel, in, loopt u wat dat betreft ook anders rond hier in Amsterdam? Nee. Als u nou uh, kijkt naar al die mensen. Nee. Maar is dat, dat is toch ook niet uh, uit te sluiten? Dat, dat is toch niet te controleren als festivalorganisatie? Nee, maar dan, dan, word je, dan wordt angst een hele slechte raadgever. En als je, als je uh, bij elke persoon uh, denkt dat er uh, een potentiële uh, bommengooier is... Dan, uh, dan kan je beter naar een onbewoond eiland gaan. En, dus dat, dat is gewoon niet te voorkomen. Nee. Maar, Want heeft hij, u nog tips, tips voor de mensen hier in Amsterdam... die bezig zijn met waar u in Zwolle altijd mee bezig bent? <laughs> een beetje bent? laat nu, ding. Nou ja, wie nou, weet luisteren ze. Het zou een beetje pedant zijn als ik uit Zwolle ga vertellen... wat ze hier in Amsterdam moeten doen, maar... Um, ja, wat ik net in het begin al zei, een oh. goed programma is de basis. Zorgen dat, dat, dat het programma divers is voor veel mensen, aantrekkelijk. En, en zorgen dat er geen verveling is. Ja, de 23ste of de 24ste keer wordt het? voor ste De 23 e ja. keer. Hoe, hoe lang hou je dat nog vol? Hoe lang is dat nog leuk? Nou, want je lang... hebt vorig jaar een leentje gekregen, hè? Wat dat betreft, zei je nu kunnen stoppen. Nee hoor, nee, nee, nee, nee. want... Uh... Ik, ik vind er is nog zo heel veel te doen. Uh, die vrijheid hebben we nog uh, lang niet uh, helemaal voor elkaar. Ik denk dat wij amper weten hoe we daarmee om moeten gaan. En, en dat blijkt ook uit de uh, vele voorbeelden waar het juist niet goed gaat. Ja, dus er is veel te doen. Er is nog veel muziek te laten horen. Maar er is ook, ook Zeker. iets te doen met die boodschap. Die boodschap van vrijheid. Waar jullie uh, in Zwolle ook dit keer weer serieus mee bezig gaan. Zeker. Dankjewel. Niek van der Sprong was de gast in dit uur. Uh, aan de Dam in Amsterdam. Uh, we kijken naar buiten. Het wordt iets minder druk. Maar uh, het blijft nog behoorlijk gezellig. Wij zijn de hele nacht nog hier aan de Dam en de hele dag. Okay, Radio 1 uh, zendt voortdurend uit vanaf deze plek met dat mooie overzicht op de Dam. Nou, het nieuws komt er nu aan. En dan zijn wij over een paar minuten weer bij u terug. Bij het, met het volgende uur, uh, Alice en ik. En uh, dan is er ook weer muziek van uh, Isabel Amé. Tot zo.